Nou, zul je je carrière begonnen zijn als briljante, idealistische advocaat in Leeuwarden. Maar uit rechtvaardigheidsgevoel stort je je in de arbeidersbeweging. Je gaat er op talentenjacht. Uh, Dribbelhout, je moet er eens over denken of jij niet in de politiek wil gaan. Nou, nah, ik ben niet zo'n studiehoofd. Wat moet nou een behangersknecht in de politiek? Politiek is geen kwestie van intellect. Politiek begint bij emotie, rechtvaardigheidsgevoel. Nou, nah, ik hou het in gedachten. Maar pas maar op dat u er geen spijt van krijgt, meester Troelstra, als ik uw ooit nog eens opvolgde. En de voormalige chique president van het Groningse studentenkoor, Pieter Jelles Troelstra, merkt dat niet alle arbeiders hem verheugd in hun midden begroeten. Wat hebben ze nou met Jasak jaszak gedouwd? een paardendrol. Heer. En een echte? Ja, ruik maar. Hier is mijn nog nooit gebeurd. Ja, zoiets kan een gestudeerd heer overkomen als hij met alle geweld een arbeiderspartij wil oprichten. Als je daar niet tegen kunt, dan moet hij maar weer liberaal worden, meneer Troelstra. Hij is met zijn partij in de Tweede Kamer doorgebroken tot 18% van de zetels, maar nog steeds zit hij tot zijn verdriet in de oppositie. Niet alleen op het scherp van de snede bevochten door confessionelen en liberalen, maar ook binnen zijn eigen SDAP. Jij nog een biertje, muggen? Graag, drie bouwtjes. Hier zullen toch wel geen partijgenoten komen? En wat dan nog dronnen gelegen? Man, je zit niet meer tussen de anarchisten. Als sociaaldemocraat ben je rood. Roze. Maar uh, uh, uh, wel met een blauwe knoop, geen alcohol. Eh, uh, dronnen gelegen. Onze Napoleon drinkt toch ook wijn als water? Uh, uh, uh, Napoleon, gewoon Piet en de partijvoorzitter ben ik. Zeker, maar hij knipt met zijn vingers en hup, er gebeurt het. Proost. Sanchez, hoe doet hij dat toch? Academisch gevormd, hè? Alsof ik niet ook alle gegevens foutloos op een rijtje heb. Daar zit ik nou halve nacht op te ploeteren. Terwijl hij ergens met andere intellectuelen... of met een fraaie dame aan de wijn was. Precies. Goed. Ik hou een gedegen betoog. Jullie knikken zo'n beetje. En dan floddert hij een sierlijk babbeltje uit de mouw. Half gejat van jou en de rest klopt niet. Juist, maar... Hij wint er wel de hele vergadering mee om zijn vinger. En in een openbaar debat... Of in de Tweede Kamer, als hij zo'n schijnheilige toffele moon te grazen neemt. Of zo'n liberale uitbuiter. Maar de politiek, Die is... scheidt de gele stront als hij zijn bek opentrekt. De zweep van Troelstraat noemen ze dat onder elkaar. In de politiek, Drieboot, schaadt het toch eigenlijk... Ik kan er niks aan doen, maar daar geniet ik van. Als hij weer eens de zweep laat knallen. Wil je wel geloven dat Klaas Drieboot daar af en toe stijver staat? Ja, in de broek. Jij niet? Nee, daar heb ik nooit geen last van gehad. Politiek verdraagt geen onzedelijke op, met een zweep nota bene. Politiek eist juist zakelijke argumenten en verder basta. Ik schaam me dat ik het zeggen moet, maar ik vind het wel eens lekker. Nog een biertje? Oh ja, bedankt. Ik hoor hem toch ijskoud aan een massavergadering vertellen, partijgenoten. Toen Willem de Zwijger in 1583 weer neergeknald. Dat was geen 83, dat was 84. Maar als je het hem hoort zeggen, geloof je direct dat het wel 1583 geweest zijn. Het is toch volksbedrog? Neem een massameting. Hij staat op om te spreken. Beginnen ze al te juichen. Nog geen woord gezegd. Kom, muggen. Dat willen ze voor jou ook wel. Nooit. Ik kan twee uur praten, drie uur. Als ik ophoud, nou ja, ze klappen even klaar Ooit? Hoe komt dat nou? Kijk, je moet doen wat hij ook doet. Je staat op. Je kijkt uitvoerig de zaal rond. Eerst mijn leesbril af en mijn kijkbril op. Nee, he he helemaal geen bril. Helemaal geen bril? Dan zie ik geen mens. Dat merken zij toch niet als ze jouw ogen maar zien? Waarom? Dan denkt iedereen, hey, hey, mugger, kijkt me aan. Hij bedoelt mij persoonlijk. Ik bedoel helemaal niemand persoonlijk. Maar dat gevoel moeten ze juist wel krijgen. Ik zie er een nut niet van in. Ga verder. Nou komt het belangrijkste. Ja. Ik zet mijn leesbril op en ik begin bovenaan het eerste velletje van mijn redenvoering. Nee! Je staat nog steeds rond te kijken en te lachen. Maar valt het te lachen? <lacht> Naar die twee of drie duizend lieve mensen die daar voor je staan. Die zijn niet lief, drie boots Die zijn onwetend. En daar kom Muggen wat aan doen. <lacht> Drol aangelegen. Zij willen liefgevonden worden. Daarom sta jij ze vriendelijk lachend aan te kijken... En let op, in je achterhoofd weet jij heel zeker... wie nu niet voor mij juicht, is een klootzak. Dat weet ik helemaal niet zeker. Men waarom sta je er dan? Om een uiteenzetting te geven over de onhoudbaarheid van het kapitalistische stelsel. Uh, nee, nee, nee, nee. Daar staat de voorzitter van de enige goede politieke partij. Dat weten de mensen toch al? En daar moet voor gejuicht worden. Daar zit wat in. <lacht> Ze doen het alleen niet omdat jij niet in je achterhoofd denkt en via je ogen, zonder leesbril, uitstraalt. Wie nu niet juicht, is een klootzak. Ik zou zelf ook niet juichen als ik mij daar zag staan. <lacht> Dan ben jij de grootste klootzak van allemaal. Snap je nou waarom ze wel juichen? Ja, ik ben niet achterlijk. Hij heeft geen leesbril. Hij heeft een, een krijbril. De Eerste Wereldoorlog. Pieter Jellis had altijd gehoopt dat de solidariteit van de internationale arbeidersklasse hem zou voorkomen. Die Eerste Wereldoorlog dreunt over Europa. 1914, 1916, 17, 18. Vier jaar heeft Jan Boeseroen zich laten slachten voor de rijke koen. Nu ontwaakt die die en hij en staat hij echt maakt stand bij. Laat ze het zelf maar doen. Op de nu staan hun tronen in de uitverkoop. Het kanon en de kroon in de volle maal houden. De paleizen worden aangeboden voor de sloop. Duitsland, Montenegro, Servië en Hongarije. Van de kerk verplees de politie naar winkel juf, vrouw, met zonbak, je vrouw op Grote schoonmaak overal, een door die parasietestal. Al die vlooien, die bieten, die pisse werd blaggepleft. Of met zijn gekonkel opgeblazen met één knal. De negro dwilt met zijn ex-koning nu de vloer al. en de zaalert aan zijn samovar achter de oeral. zelf de kracht wat ze won weer zijn stortdruk onder de lenen. worsten niet was hem overwam. want hij neemt de vlucht met een mombackers voor naar Hollandische vrienden. Allang de publiek, Maar ving, ving, zum Kaiser, und sing leise Servus. En blijf wein, und Sachertorten, und, und dreivierteltaktmusik. Ah, zingen we ving? We voor Duitsland, Rusland, Rusland Oostenrijk en Beieren. Maar niks voor het land van Nels. Rotterdam, Koolsingel Stadhuis. Hoofdagent Reinhard meldt zich, burgemeester. Ah, meneer Reinhard. President, burgemeester. U bent toch de voorzitter van dat muziekclubje in de Rode Agentenbond? De politieharmonie hermandat. Ja, die bedoel ik. En u hebt de manschappen, de heren, zo gauw al bij elkaar kunnen trommelen... met hun violen en fluiten en zo... Zit dan klaar op de binnenplaats met de kapelmeester tot uw orders. Gelukkig, meneer Reinhardt, Uw ensemble bestaat nog pas een paar maanden, heb ik gehoord. Dus uw repertoire zal nog wel niet de muziek voor alle bijzondere omstandigheden omvatten. Vandaar dat ik op kosten van de gemeente zo wat heb laten aanschaffen... dat u de komende dagen zeer van pas zou kunnen komen. Uw gemeester, dat stelt Herman dat geweldig op prijs... En ik zou het geweldig op prijs stellen als mijn politiemuziek. Als uw harmonie dit repertoire onverwijld in studie zou willen nemen. Zodat u er vanavond of uiterlijk morgen al mee door de stad zou kunnen marcheren. Zou dat kunnen? Dat zal wel lukken, burgemeester. Zeker als u onze mannen vrijgeeft van hun gewone dienst. Ah, vanzelf, natuurlijk. En uh, gaat u nou maar gauw, hè? Meneer Nijg is hier, burgemeester. Laat hem meteen binnenkomen, bode, als u wilt. dank. God dank dat u veilig het stadhuis hebt weten te bereiken, meneer Neig. Heel huids over straat gekomen. Hoezo heel huids? Nou, geen barricades onderweg. Niet beschoten of afgeranseld of met dingen gegooid. Niet dat ik gemerkt heb. Zit uw politie me soms achterna? Het is nu geen tijd voor grapjes, meneer Neig. Vorig jaar revolutie in Rusland, nu in Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, Montenegro. Zelfs in het leger en op de vloot. Hier op de Veluwe ook al kazernes in laaien en schieten op de officieren. Voornamelijk omdat de dienstplichtigen genoeg hebben van beschimmeld brood en aangebrande snecht. Het zijn Nederlanders. Nog alsof brandstichting helpt tegen het aanbranden van het eten. Nee, nee, nee, nee, nee, de rode haan van het oproer kraait. Nou hoor ik hem inderdaad. Nee, nee, nee, dat is niets, dat is muziek. Het mijn uh, politieharmonie repeteert om bij de tijd te blijven. Klinkt goed, hoort u? Maar ja, overal gist en korkt het. Ook in Rotterdam. Nergens wat van gemiddeld? Niks in de hand, nee, nee, dat... nee nog niet. Dan zitten ze nog in hun geheime samensfeer als holen. Maar lang zal het niet meer duren. De revolutie zal heus geen halt houden bij de douane van Zevenaar. Of gelooft u soms van wel? Nou, als ik u zo hoor, nee. Nee, precies. De revolutie is een feit. Of wordt een feit. En als goede Rotterdammers en nuchtere zaaklieden moeten we dat onder de ogen durven zien. Daar moet eens een regeling komen: tussen het bedrijfsleven, dat bent u, en het gezag, dat ben ik, nog voorlopig. En uh, natuurlijk ook de rebellen zelf en burgemeester. De rebellen zelf, zoals ik al zei. Laat de heren onmiddellijk graag, alsjeblieft, binnen, bode, meneer Bode, kam, kameraad Bode. Ja. Welkom, welkom, welkom, heer. Bijzonder vriendelijk dat u mijn invitatie hebt willen aanvaarden. Juist nu u vanzelfsprekend spreken en zoveel andere zenuwslopende dingen aan uw hoofd hebt... Meneer Neig, dit zijn de heren Heikoop en meneer Braudigam van de SDAP en het NVV. Heren, dit is... Oh, de heren en ik zien elkaar twintig, dertig keer per jaar. De heer uit naam van de bootwerkers. Oh, ik als havenbegon. Ah, mooi zo, mooi zo. Meneer Heikoop, meneer Braudigam, laten we nu snel ter zaken komen. Uw tijd is natuurlijk beperkt. De rode haan van uw revolutie kraait boven Europa... en slaat daarbij natuurlijk Nederland niet over... De veranderingen die u gaat aanbrengen in de samenleving zijn op zichzelf volstrekt gerechtvaardigd. Goed, laat uw tempo wat haastiger zijn dan ik persoonlijk zou verkiezen, maar nou ja, enfin, wat gebeuren moet dat gebeurt. Wanneer denken de SDAP en het NVV in Rotterdam het roer in handen te nemen? Ja, kijk, de zaak is deze. U als revolutionaire weet natuurlijk dat revolutie altijd meteen een onbeheerst opvlammen van allerlei menselijke hartstochten met ze meebrengt. Hè? Bloeddorst, seksuele uitspattingen, plundering. Ja, jammer, maar helaas onvermijdelijk hè, bij een omwenteling zoals u op het programma hebt staan. Ja, tja, burgemeester, als u het uh, zo bekijkt. Ja, nou, kijk, en nu had ik gedacht. En, uh, en, en meneer Nijgh is het daar volstrekt mee eens. Wij moesten dat toch zien te voorkomen... U bent hè, verstandige, redelijke mensen die ook niet verlangen naar berovingen, drinkgelagen, verkrachting, brandstichting, nietwaar? En de polsslag van het bedrijfsleven moet ongestoord en krachtig kunnen voortkloppen. Ook en vooral in het belang van u en uw opstandelingen. Nietwaar, meneer Neig? Dat zou voor iedereen het beste zijn, ja. Dus, dus, dus u stelt voor, burgemeester, om de revolutie te plegen buiten de werkuren om. Dus uh, tussen s'avonds zes en s morgen zes, dus om de gedachte even te bepalen. Nou, als dat zo te regelen valt, des te beter. <lacht> en dan liefst netjes georganiseerd. Kijk, als u nou begint met de vitale nutsbedrijven te bezetten. Waterleiding, hè? gas, elektriciteitsbedrijf. Ik heb wat volmachten ondertekend, zodat uw mensen geen last krijgen met eventuele portiers die u niet zouden willen toelaten. Dan, uh, dan, dan vloeit daar alvast geen bloed. En uh, beschikt u over uw eigen ordendienst? De nodige armbanden kunt u van de gemeente krijgen. Ja, ze zijn wel oranje. Want ze worden... Nou ja, we werden altijd gebruikt op Koninginnedag. Maar nou ja, kijk... Nou ja, de, zo doen we dus, hè? Ja. Uh, dus uh, En wanneer zullen we de gewijzigde gezagsverhoudingen laten ingaan? Uh, burgemeester. Ach, zegt u toch gewoon Zimmerman. Meneer Zimmerman. Of, of, of kameraad. Oké, okay, uh, meneer Zimmerman. Vriend, Hijkoop en ik mogen zulke dingen niet op eigen gezag beslissen. Dat gebeurt bij ons als het democratisch. Oh. We zullen onze partijgenoten vertellen hoe u tegenover de, rij, uh, tegenover de toestand staat. En dan laten we u wel weten hoe of wat. Afgesproken. Natuurlijk, natuurlijk. Wij voegen ons natuurlijk geheel naar de nieuwe machtsverhoudingen, naar uw inzichten. Dus uh, niet waar, meneer Nee. Zeer zeker. Goed. Nou ja, alleen één ding nog: uh, en hare majesteit. Die moet wel weten. En zich helemaal niet met de gebeurtenissen bemoeien. Nee, maar dat doet ze natuurlijk wel. Hè? U weet hoe ze is. In dat geval... kon ze wel eens worden... Ontslagen. Waarschijnlijk <tiedacht> zonder pensioen. Goed, nou, goed, goed, goed dan. Dan houd ik u nu niet langer op. Succes met uw, met uw, met uw, met uw hervormingen. En de hartelijke groeten aan uw vrouw. Alle mensen ook. Dan halen wij zo gauw een uh, revolutie vandaan. Wil, uh, laten we het zien te bereiken. Dat is de enige die misschien een ideetje uit de lucht kan laten vallen. Ja, ja, ja, ja. Een Haags cafeetje waar kennelijk graag kunstenaars en journalisten binnenvallen voor een praatje en een glaasje. In elk geval hoeven we nu niet bang meer te zijn dat de mof bij ons komt binnenvallen, Charlie. ik oh, had het nou maakt rare gesproken, Ernst. Wat je zegt, patist. En zeker nu generaal Snijders ontslagen is, we zitten nou met een muitend leger zonder opperbevelhebber. De mof is zelf toch zeker ook. <laughs> maar dat ligt daar wel een beetje anders. De Duitse soldaten en matrozen zijn politiek bezig. Bij ons op de Veluwe... Omdat ze eindelijk alweer eens bij moeder de vrouw willen slapen. Ja, juist. Dat is waar. Ik nog een droentje, Charlie. En ja. daar gaan ze onze Willemientje heus niet voor uit haar paleis jagen, hoor. zoals de Duitsers op het ogenblik met hun keizer aan het doen zijn. Begrijp ik je goed? Wat is het? Is Wilhelm. Ja, ja, ja, we hebben op de redactie daar straks een telegram binnengekregen. Nee, toch. De heer keizer zou. Uh... Het is nog niet bevestigd, anders waren we al met een extra editie op straat geweest. Allemachtige keizer Wilhelm neemt de benen voor de sociaaldemocraatjes. Charlie, laat dat troentje maar uit de fles. Voor mij een dubbele rode bessen. En jij wat is Jawel. Oh, voor zestig oranjebittertje graag. Met een klont. Dan zal ik een jongen klaar nemen. Ah, goeiemiddag, mevrouw Maloney. Dag, Mimi. Nou, al op weg naar je werk. Kom er net vandaan. En, lekker gezongen? Carmen, zalig, Rome. Ja, matinee is toch nooit zo, hè? En Urlis was verkouden. Snot verkouden. Zeker niet om aan te horen. Oh, dat viel nog wel mee. Maar ik ben bang dat hij mij liefdesduwet ook heeft aangestoken. Schenk maar gewoon voor, Burgje in Charlie. Zal ik liever wat sterkers? Als ik jou was, nam ik een lichte angst. Niks helpt zo goed tegen de bacillen als alcohol. Zou je denken? Ah, jawel. Mevrouw Maloney, de portier van de artiesteningang... weet kennelijk waar hij zijn pappenheimers moet vinden. Ik heb na de voorstelling even moeten zoeken naar een bloemenwinkel... en toen was u al gevlogen. Uh, mag ik u alsnog deze ruiker... Oh, dat is heel lief van u, meneer. Erg mooi. U zat toch naast uh, de Koninklijke Loge, nietwaar? Uh, u hebt mij gezien. <laughs> Wat dacht u? <laughs> ja, ik dacht dat ik me dat had verbeeld. <laughs> een uh, heer, een man als u in de zaal. Daar kijk ik niet overheen, hoor. U bent, dunkt mij, een liefhebber. Uh, ja, inderdaad. Van ja. opera. Uh, Mag ik u iets aanbieden, hier of in een wat meer aangeklede omgeving, mevrouw nou, Malone? Na, na, na, na. Uh, liever hier. Uh, champagne, alsjeblieft. Dat heb ik niet, in, niet in, in huis. Daar is hier zo weinig vraag naar. Uh, oh, verdomme, zie je wel. Heeft u me toch nog aangestoken bij het liefdesduet? Uh, pardon? Uh, voor mij maar een lichte angst. Oh, een lichte angst en een tokaai in 1915. Dat is een wijn, Charlie. Beetje zoetig. Die is toevallig net, net op. Uh, mag het uh, misschien een vurige Spaanse wezen? Nou, dat is wel zo toepasselijk bij Carmen. Ja, breng maar. U oogt alsof u ook iets met theater te maken heeft. Uw gezicht komt me zo bekend voor. Maar nee, als u toen neelspeler was, dan zou ik het moeten weten. Nou, neemt u mij niet kwalijk. Mijn naam is Jelles. Ik ben uh, uh, dichter. Ah, oh, interessant pak vertelt u eens. Nou... Mm -hmm. Ja. Hallo? Ja, nee, ken ik niet. Komt u dan aan mij? Dat, dat soort heren krijg ik nooit in de, in, de, in de zaak hier. Probeert u eens op de Witte Société? Ik zeg zeg wel, ik ken hem niet. Ja, gezicht wel van, van politieke prenten in de, in de krant, met die neusen. Nou, zegt u er maar tegen die schouwburgportier dat hij zich ver, vergist. Uh, ja, dat is mijn lievelingsopera, Carmen. Ik heb hem meer dan twintig keer gezien, maar nog nooit zoals vanmiddag. Prachtig, prachtig, prachtig. Don José vlak voor de pauze deserteert en de koning de gehoorzaamheid opzegt. En dan stelt hij zich buiten de wet als smokkelaar. Uh, Gérard. Ja, meneer. En hoe u dan afscheidt van hem. Meneer. Uh, meneer. Dank u wel, meneer Jellis. Hebt u een grammofoon? Jazeker, meneer. Uh, met platen? Ja, dacht u soms dat ik hem als, als spoelbak ge gebruikte? Van Carmen toevallig. Alleen de suite door Salonorkest, zonder zang. Ook oh, des te beter. Zou u die voor ons willen opzetten? Oh, met alle soorten van genoegen, meneer. Ja. Uw, uh, uw man is zeker ook aan het theater... Ik ben gescheiden. Twee keer zelfs. Oh, twee keer. <lacht> nou, ja. dat u dan toch nog zoveel gevoel weet te leggen in een, een oh, operaal. Liefde <lacht> <lacht> oh, ja. is een rebellische vol. Geen mens die hem zomaar in En Je kunt er roepen zoveel je wil. Maar hij komt alleen als het hem schikt. Ah. <lacht> oh, dat zei ik, zei ik net toch al. Nou ja, als u, als u zo aandringt, zo, zo ik, ik zal even vragen. Er is hier een persoon aan de telefoon die naar meneer Troelstra ja, wat, vraagt. Ja. Erg dringend, schijnbaar. Oh, in het zoveel jaar van karma bestaan geen telefoons, ik ben niet hier. meneer zegt zelf dat hij er niet is. Ja, hoor eens even, als hij nou gaat, nou gaat schreeuwen, bel ik, bel ik af, hoor. Ja. Een liefde is een zigeun dus trekt hier zich. zich ook van geen bed iets haalt. Meneer, meneer. Nee, ik ben er niet. Ja, maar die man zegt dat de revolutie in Nederland morgen gehouden wordt. En, en dat u dus... Oh, nee, nee, nee. nee, dat is een dronken man die lollig doet. Dat moest u als kastelein toch al lang begrepen hebben. Volgens mij klinkt die nuchter, zenuwachtig, maar nuchter. De revolutie, meneer, daar spotten mensen toch niet mee? Nou, zeg dan maar tegen die meneer dat het niet doorgaat, want ik heb mijn paraplu in de trein laten staan. Mm. Oh, ja. <treeks> ik, nou, geloof, mm. ik geloof dat ik het toch ook maar eens met een rode beste probeer, uh, Charlie. Trolstra, hey, de revolutie staat voor de deur. Nee, hij is al binnen. Wat, in Centraal en Oost-Europa, inderdaad. Ja, ja. Nee, nee, nee, maar ook bij ons. Hier, bij jou. Ja, daar is mij niets van bekend. Heb je de kranten van vandaag nog niet gezien? In Zwitserland ook al. Wat, die dode Zwitsers, die jodelen toch alleen maar? En Rotterdam. Aman, oh je hebt koorts, hij ook. Dat zal wel, maar hij heeft het net van de burgemeester zelf. Een Rotterdammer en een revolutie, dat vloekt met elkaar. Dat dachten we van het leger en de vloot ook. De staat heeft zich al overgegeven. Ja, ja, ja, ja rustig, kalm nou, hè? Laten we nou eens even heel rustig uit. een revolutie ja. rustig uitleggen. Ben jij een arbeidersleider? Troelstra, troelstra, waar zit je? Heeft iemand misschien Pieter Jalles troelstra gezien hier? Ja, maar, maar wie heeft dan de leiding? Jij natuurlijk! Wie anders? Maar als we niet opschieten, zijn de communisten ons voor. Dan nemen de en het roer in handen. Oh nee, dat nooit. Goed gesproken! Je moet gelijk mee, naar Rotterdam. Ja, maar we hebben geen plan of niks. Hoeft niet! Jij verschijnt. Ja. Je spreekt ze toe. Ja, ja. ja. Je neemt ja. de leiding. Ja. En je brengt ze tot bedrag. Ja. He, wat? Jij bent de enige die het nog kan tegenhouden. Jij moet ons volk bewaren voor de revolutie. Jij moet ze in bedwang houden. Zeg, wil je nou ophouden? Ik ben niet gek. Dat toch dus zeker mijn eigen revolutie niet bedurven. Je wou je wel aflassen. Zwijg, wie heeft hier de leiding? Troelstra natuurlijk. Zo is dat. Uh, daar moet over gestemd worden in het partijbestuur. En discussie in de Kamerfractie. Bekken dicht en doe iets aan die fotograaf. Uh, uh, ik beleg een bestuursvergadering. De vakbeweging moet zich eerst uitspreken. Bekken dicht, zei Troelstra. Actie. Jullie gaan de kopstukken bij elkaar roepen. Intussen verplaats ik mijn residentie naar Rotterdam. Hij koopt, Waar hebben we ons hoofdkwartier? Ja. Hey, Jilles! Hey! Nou, als dichters en revolutie er zo aan toe gaan, dan hoeft het voor mij niet meer. Charlie, ligt de angst graag. Ja.